Is, dat kan niet. Dat, dat kan vind ik niet. ook sterk. Dat kan gewoon. Maar hij niet. zegt het wel. Ja, maar uh, het is uh, fout van de grensrechter. Want de bal gaat via de muur. Het en hoofd, overigens. Het hoofd, -autorus. hoofd -autorus. Ja. Dat kan nooit buitenspel zijn. Want het, uh, nou ja. Goed, hij geeft het wel. 2-1, nog altijd voor Real Madrid. 59 minuten gespeeld. Gele kaart, Pepe. En Angel Di Maria stelt klaar om in te vallen. Nou, het meest logische zou zijn dat uh, Callegon eruit gaat, maar je weet het nooit. Het balbezit met Marcelo. Marcelo naar Ronaldo. Kan hij hem binnenhouden? houden? Ja. Maar overname is weer van Ajax. Kijk eens aan, een goede uh, periode van Ajax. Als de bal de diepte in gaat, er is geen boerrichter, maar Pepe wint het kopduel. En dan uh, is het weer de jong die er even tussen zit Maar Xavier Alonso, die de bal herover. En het publiek uh, erachter, dat kan helpen. Pepe in balbezit, wordt opgejaagd, uh, gaat via Xavier Alonso. Naar Sergio Ramos, zit voor Real Madrid. Volgens mij wat Ajax nu moet doen is de beuk erin gooien. Want Real dacht al de buit binnen te hebben. Dat is ineens niet zo. Die moeten omschakelen. Die weten dat ze zondag naar Barcelona moeten. Als je het nu een paar, ja, je mag dat eigenlijk niet hard op zeggen, maar een flinke tik verkoopt. Dus ik in het veld zou ik dat meteen doen. Even Cristiano Ronaldo opzoeken. En even laten zien dat het nog een heel vervelend half uurtje wordt. Want daar hebben ze geen zin in. Ja. Slechte paas van achteruit van Ajax nu. Helemaal van rechts naar links, achterblind. Die hem ook niet meer kan binnenhouden. Ook Dat levert Real dan een vrij schop op. En nu durft. Real dan te wisselen en inderdaad te wissel, want dat is logisch. José Calegon naar de kant en Angel Di Maria in het elftal. Calegon, uh, ja, mag je dat tijdrekken noemen? Je zou het bijna zeggen, die loopt eerst nog twee meter de andere kant op om de scheidsrechter nog een handje te geven. En zegt dan vervolgens, uh, dan ga ik in een ongelooflijk, ongelooflijk rustig drafje naar de kant. Ja, laten we maar weer even in het matchcenter gaan kijken bij Frank Wielaert. Want daar zijn uh, wel weer een paar goaltjes uh, te melden. Onder andere bij Anderlecht Malaga, Joaquin vanaf de penaltystip 0-2 voor de Spanjaarden. Waar we dus serieus rekening mee moeten gaan houden. Want die gaan hun tweede overwinning op rij boeken. Die gaan we dus vrijwel zeker ook weer terugzien in de volgende ronde. Zo zijn de statistiekjes nou eenmaal uh, vermeld. Arsenal tegen Olympiakos. Uh, daar is Arsenal eindelijk op voorsprong gekomen. En die keeper van Olympia Kos die had de 1-0 al een klein beetje op zich geweten. Stond hij niet helemaal goed opgesteld. En de 2-1, die maakt hij eigenlijk zelf. Podolski schiet hem in. Maar via de keeper van Olympia Kos gaat hij uiteindelijk in de goal. Daar had die keeper hem moeten hebben. Arsenal op voorsprong. En Anderlecht op een 2-0 achterstand. Manchester City tegen Borussia Dortmund overigens nog altijd 0-0. We gaan weer terug naar de Arena. En daar staat het nog altijd: 2-1 voor Real Madrid. Maar dat net zo makkelijk 3-1 kunnen zijn. Want juist een enorme mogelijkheid voor Benzema. Die hem bijna vrij voor het inkop had. Maar nu dan misschien Ajax weg. Aan de linkerkant met Deli Blind. Deli Blind meteen voorgeven. Goeie bal. En dan gaat de bal maar net over het doel. Dat geraakt door Boerichter het laatst. Maar dit is een mogelijkheid. Geen echte hele grote kans. Maar het is een goede mogelijkheid voor Ajax geweest. Goeie bal weer van Blind. Goeie opening ook richting Blind. En uh, dit uh, mogen we graag zien. Dit mag voor mij wat vaker gebeuren. Ajax zit in de goede periode. We zitten in de 62 e minuut. Maar staat nog wel met 2 in achter. En, 8 en uh, dat terwijl we de patiënt... Oeh, korte trusspeelbal van al de wereld Vermeer komt heel alert zijn biedt uit om die bal een tetter naar de middenlijn te geven. Die komt er wel voor de voeten van Cristiano Ronaldo. Die pingelt, pingelt, pingelt, pingelt. Dus de bal kwijt en dan gaat hij terug naar de keeper. En vindt bij Real iedereen dat er een overtreding is gemaakt. Dat klopt, maar dat is door Real gebeurd. En Ajax geeft een vrije schop. Ik wilde zeggen, de patiënt, want dat woord hoorde u al. Dat strookte niet echt met de rest van de zin. Die hadden we eigenlijk al begraven. Maar we hebben toen toch maar besloten om de patiënt even op te graven. En kijken of we die nog kunnen reanimeren. Er zit wat zand in zijn haren, maar dat kloppen we er wel uit. En laten we hopen dat het lukt. Goed dat we, niet, dat we hem niet gecremeerd hebben. <lacht> Behalve bezit voor Sana. Sana speelt hem al even terug. Naar Aldewereld, Aldewereld naar Van Rijn. Die zich in de tweede helft redelijk hersteld heeft van de matige eerste helft. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Naar Moisander, Moisander naar Paulsen. Paulsen, kijkt wie loopt er vrij. Weinig beweging nu. En dan komt hij in de problemen, want Eriksen moet de bal gaan halen. Speelt hem naar Aldewereld. Nu gaat hij in de diepte Van Rijn. Maar Sana komt de bal eerst halen. En Sana gaat eens lopen met de bal. De kerstverse Zweedse international. In ieder geval opgeroepen voor Zweden, de 23-jarige... Uh, kleine man, maar uh, hij kan dus uh, redelijk voetballen. En men is blij in Zweden met hem dat hij bij een uh, grote club zit. En dat heeft dus geresulteerd in de Zweedse nationale ploeg. Maar ze zijn bij Real blij met deze man die nu een bal bezit. Ronaldo is. Hij geeft de bal voor het eerst aan Angel Di Maria. Di Maria vanaf de rechterkant draait naar binnen, wil schieten. Dat doet hij ook. En die bal gaat op Vermeers vuisten. En die heeft denk ik heel slecht zicht op de bal, want de redding is een moeizame. Maar de bal rolt het strafsofgebied weer uit. Wordt dan door Ajax weer verspeeld. Opgevangen door Arbeloa en Kaka aan de rechterkant van het veld. Bal breed. Di Maria terug naar Xabi Alonso. Xabi Alonso levert hem mee bij Benzema. Die staat op 30 meter met zijn rug van het doel. In de spits duikt dan nu even zijn ploeggenoten op. Cristiano Ronaldo die wijst waar de bal naartoe moet. Die gaan naar Xabi Alonso. En zo is de omsingeling van de Real weer compleet. En Cien glijdt eigenlijk ook weer halfweg terwijl hij een bal wil aannemen. Schuift hij dan naar Arbelo aan de rechterkant van het veld. Met een boog weer terug de middencirkel in. Ajax staat nu, zoals dat heet, goed. En dat betekent dat Realma moet kijken of ze er een gaatje in kunnen vinden. Benzema aangespeeld. Marcelo weer doorgelopen. Salah moet weer terug. En de bal weer terug in de richting van Xabi Alonso. Ja, we gaan een hele leuke wissel krijgen zo dadelijk bij Ajax. Want volgens mij komt Danny Hoessen erin. Ex-Fortuna. Een groot talent. Aanvaller bij Fortuna maakte hij de ene naar de andere goal. Een hele leuke voetballer. Ik ben benieuwd... Zie uh, je meteen maar in een debuut bij Ajax 1. Uh, iets leuks kan gaan doen. Terwijl er nu een uh, actie is met uh, Marcelo. Maar het dat is niets aan de hand. En even naar Frank Wilaert. Want er is gescoord bij Manchester City tegen Dortmund. Een hele doel. Domme breedtebal van Clichy was het volgens mij die hem gaf. Hij gaf hem te zacht. Je kan ook zeggen dat Royce uitstekend stond op te letten. Maar als je tussen twee centrale verdedigers zo'n slappe bal geeft. Dan is het ook een koud kunstje. Royce pikt de bal op. Loopt zo door richting de goal van Manchester City. En komt in Engeland met Dortmund op voorsprong. Via Royce dus Dortmund op 1-0 tegen Manchester City. Nog een goal trouwens. Anderlecht Malaga is 0-3 geworden. Eliseu. We kunnen weer terug naar de Arena. Naar pas en Andy. En dat klinkt applaus voor Van Rijn die op het doel van Casillas schiet, maar wel ruim naast. En dan kan de wissel van Ajax plaatsvinden en zien wij dat Sana naar de kant gaat en Hoesen erin. Hoesen is, zo uh, is wel duidelijk geworden, door Ajax aangetrokken als centrumspits. Hij heeft in het verleden in de jeugd, zeg maar, voor het gemak wel aan de zijkant gespeeld. Dat is de laatste jaren niet meer het geval, maar hij weet dus wel hoe dat moet. En nu uh, is het zo, of het zou natuurlijk ook nog kunnen bedenken, nu dat Babel vanaf de zijkant gaat spelen. Oh, dat is waarschijnlijk het geval. Ja, Babel gaat nu vanaf de rechterkant spelen. Hoe komt inderdaad gewoon als centrumspits in het elftal. Nou ja, laat het maar zien. Stond altijd te boek als groot talent en die heeft dat gezegd. Uh, via wat omschrijvingen, los van Sittard en uh, uiteindelijk dus hem hier neergestreken. En wie weet is het wat. Voor het eerst bij de selectie. Hij verdient meteen in de middencirkel een vrije stop. Het zou toch een sensationele entree in het elftal zijn? Ja, we hebben zo'n Klaas uh, vorig jaar een paar keer gehad. Die Davy Klaassen, die dat uh, heel leuk uh, deed. Waar is die toch gebleven? Uh, heel aardige voetballer, maar nog niet doorgebroken. Kijk of hoe ze het kan doen. Voor is in deze... plezier, Ja, Klaas is uh, eventjes eruit. Maar zo'n soort voetballer zou je, uh, hoe ze ook uh, kunnen zien... Als hij iets leuks doet, zometeen in de spits. Want daar uh, hopen we natuurlijk op. Balbezit voor Ajax met Paulsen. Paulsen naar de linkerkant. Naar Zander, de maken van het enige Ajax-doelpunt. Uh, 66,5 gespeeld. En het is weer leuk geworden in de arena. Omdat het een wedstrijd is. En uh, Real toch een beetje aan het terugplooien is. En niet meer zo vroeg stoort. En dus Ajax kan komen met uh, balbezit voor Eriksen. Bal naar de buitenkant. Ze durven ook uh, meer te voetballen vind ik nu. Ajax, daar komt de bal voor de goal. Daar wil uh, Sim de Jong de bal controleren. Zeg wat rood van de penalty stip. Dat lukt niet. Die bal wordt weggewerkt door Marcelo. Die doet dat nu echt blind. Dat bevalt ons wel. Die bal komt er voor de voeten van al de wereld. Wel shock Benzema daar nog achteraan. Maar de bal ligt weer aan de voeten van Vermeer. Vermeer. Mooi Sander weer terug naar Vermeer. Nu is er eigenlijk geen ruimte voor kortspellen. Moet het wat langer. So, goede bal over de keeper. Prima naar de vrije linkervleugel gespeeld. Waar Deli Blind wat ruimte krijgt om richting de middenlijn te lopen. Dan Hoessen aanspeelt. Die uh, ook frankenvrij eigenlijk invalt. de eerste twee duels wint. En in ieder geval meteen actief betrokken is bij het spel. Paulsen, steekballetje. Waar komt die bal terecht? Op het hoofd van uh, Sergio Ramos. Maar die levert dan weer zomaar weer in bij Ajax. En Ajax gaat echt aanvallen nu. Ja, want er komt de bal voor doel. En dan moet hij erin. Hij gaat er niet in. Wat zou dat zijn geweest? Ja, Danny Hoese bij de tweede paal. Handen naar het hoofd. De bal komt vanaf de rechterkant voor. En bij de tweede paal lijkt Hoese die bal erin te schieten. Maar dat gebeurt niet. Terwijl Ajax weer gaat wisselen gaan we Fabian Sporksleden zien. De man hebben we afgelopen vorige week gezien in de beker voor het eerst bij Ajax. De middenvelder en afgelopen zaterdag viel hij in tegen FC Twente. Grote sterke jongen komt Paulsen vervangen. Sporksleden dus. Fabian Sporksleden is zijn naam is gekomen bij Ajax. Ja, drie debuten als je dat zo mag zeggen in één week. Eerst in de beker toen de, de competitie nu in de Champions League. Dan ben je meteen helemaal klaar voor de rest van je carrière. Hebben we daar geen gezeur meer over. Benzema aan de bal. Ajax uh, nu fel. En Benzema wordt heel makkelijk van de bal gezet door Al de Wereld. Al -De, -Wereld naar de rechterkant. Babel Babel. Prachtige beweging van Siem de Jong die de bal achter zijn standbeen langs haalt. En even de bal weghaalt bij Cristiano Ronaldo. Ajax is los. Na 69 minuten. Staat nog wel altijd met 2-1 achter. Maar de Arena voelt ineens dat er zo'n sfeertje komt. Van ja, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Als richtte vanaf de zijkant naar binnen dribbelt en 1-2 zoekt. Maar daar zit Echen voor Real Madrid tussen. En kan Real gaan kouteren. Dat blijft natuurlijk altijd levensgevaarlijk. Zeker eh, als mannen als Di Maria de bal krijgen. Die heeft nog altijd de bal. En die is op zoek naar Ronaldo. Maar hij houdt de bal nog heel lang bij zich. Gaat nu langs Team de Jong. En dan eh, zit Babel ertussen. Die krijgt nog een duel van Marcelo en dus een vrije trap. Maar er zit meer in. Wie had dat kunnen denken na de eerste tien minuten na rust? Terwijl Marcelo geblesseerd zit en het spel gewoon verder gaat. Aan de rechterkant is het Iker Garcia's die aangespeeld wordt door Arbeloa. Maar je zou eigenlijk na die eerste tien minuten na rust denken. Ajax is inderdaad uh, weggespeeld en uh, uh, overleden helaas te vroeg. Maar is uit de dood herrezen. Staat 2-1 achter. Zojuist grote kans voor Denny Hoessen. En uh, Ajax heeft de, ja, de weg naar voren weer gevonden, gelukkig. Buiten zijn dugout, uh, die is hier niet. Maar buiten de stoeltjes die daar staan, Mourinho is aan het ijsberen. Terwijl hij toch uh, best warm is, want het dak is dicht. En die uh, kijkt vooral naar Marcelo of dat gaat, of dat hij daar zou moeten ingrijpen. Daar uh, zou je normaal zoeken nog naar de naam Cohen Trouw, maar die is er niet. Uh, zijn er dan backs? Nou ja, Rafael Farane is er het verdedigen die dan liever in het centrum speelt. Waardoor je met Arbeloa en Sergio Ramos zou moeten schuiven. Maar dat zou je kunnen oplossen. Maar het lijkt erop dat het met Marcelo wel weer gaat. Ajax valt aan. Eriksen laat ze van de bal zetten door Pepe. Vel terug in het duel. Maar maakt dan een overtreding. En zo krijgt Real Madrid een vrij schop. Halfwege de eigen helft. Maar het feit dat Real 20 minuten voor tijd op de scorebord moet kijken. denk ik, ja, we moeten een beetje naar achter lopen in plaats van naar En het is maar 2-1. En Hoesse had zo even de kans op 2-2. Dat hadden ze denk ik toch niet verwacht. En eerlijk is eerlijk, ik ook niet. Nee, en in deze periode, moet ik zeggen, verdient Ajax ook best wel uh, de 2-2. Ze zijn gewoon iets sterker nu in deze tweede helft dan Real Madrid. En ook nu weer slordig spel van uh, de Madrilenen. Bal over de zijlijn gegooid. Sporksleden speelt de bal even breed naar nou, Moisander En nu zie je meteen daar waar er gewacht en gekeken werd. Nu is meteen in de uh, versnelling vooruit. Via Jong. bal naar de rechterkant, naar Ryan Babel. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat je dat niet doet als 0-0 staat en wel als je achter staat. Dus in die zin is het wel te verklaren, maar ze durven. En daar gaat het eigenlijk wel met name om. Je moet durven voetballen. En dan blijkt je dat al wel aardig te kunnen. En dat blijkt in ieder geval wel zeg maar, uit de fase van de laatste 10, 12 minuten. Waarin Ajax toch voornamelijk de bal heeft en op de helft van de tegenstander staat. Sporksleden komt. En die mag ver komen zelfs nu. Paas naar de buitenkant. Daar is nu beweging bij Van Rijmen. De bal wordt halverwege door Babel aangeraakt. Gaat hij terug naar Sporksleden. Sporksleden geeft hem dan aan de linkerkant. Zou er nog geen gekke bal. Hij moet er op voorzet komen. Vanaf de linkerzijde die wordt door een van de madrid verdedigers aangeraakt. Dan door Xabi Alonso weggekopt. Opgevangen door Ben Zema. Die staat halfweg zijn eigen helft nu mee te verdedigen. Leidt balverlies. Sporksleden weet, die gaat van afstand schieten of Babel is er trouwens die van afstand gaat schieten, maar heel ver overschiet. Uh, maar ja, Babel is wel een van de weinigen op dit veld. Aan de kant van Ares dan in ieder geval van wie je zegt, probeer het maar eens een keer. Want dat is er een die ook van 35 meter de bal uitstand in de kruising kan schieten. Maar u had al begrepen, dat deed hij nu. Niet bepaald. Er komt een andere grootheid zo dadelijk bij uh, Real Madrid erin. Mesut Özil, geweldige voetballer. De man met de vissenogen Die uh, ziet dat Cristiano Ronaldo... Ja joh, je loopt echt zelf die bal over de zijlijn. En dan kun je lopen mekkeren. Kijk, zo kennen we weer. En als het zo gaat, dan is het uh, goed voor Ajax. Want dan gaat hij lopen mekkeren. Uh, hij kan ook wel eens heel boos worden. En dan schieten ze uit alle hoeken en uh, standen erin. Maar goed, daar gaan we nu maar even niet vanuit. Denny Hoes heeft de bal aan de linkerkant. Speelt de bal binnendoor naar, uh, uh, uh, naar Boerrichter. En dan wordt Boerichter die maakt weer een overtreding. Die heeft al een uh, paar gemaakt. Maar ook nog tegen de scheidsrechter op. Uh, maar dat is jammer, want Ajax uh, leek daar goed weg te zijn aan de linkerkant. Maar Boerichter maakt de overtreding. Vrije trap dus voor Pepe. En Euziel is zijn haar nog in een uh, netje aan het doen. Heeft waarschijnlijk niet die... ...uitstekende wax van uh, Ronaldo uh, gekregen. En dus moet hij nog eventjes zijn haar netjes doen en kan zo dadelijk gaan invallen. Ikke Casillas gaat de vrije trap nemen. Maar je zegt dat nou, maar dat is wel een beetje het probleem van Real op het moment. Want die willen als, zeg maar, mooie jongetjes deze wedstrijd rustig uitspelen... ...terwijl Ajax ook gewoon de beuk er af en toe ingooit. En je merkt, Sabi Alonso zegt dat ook zo even tegen zijn ploegenoten. Nou, kom op, het mag best af en toe een tandje scherper. Want als zij de duels in ingaan en wij doen het niet, dan komen de problemen. Kan Ajax profiteren van het gegeven dat Madrid daar nou eenmaal niet geweldig goed in is? En al helemaal niet als het denkt dat er buiten al binnen is. Nog 17 minuten. Oeh, linkbal nu. Mooi Dan komt het wel zomaar in de voeten van de tegenstander. Maar herstelt dat zelf met een redding. Dan komt het bal nog voor de voeten van Benzema. Maar die staat dan buiten het spel. Dat loopt maar net goed af. Ja, laat me eerlijk zijn. Je weet, als het één keer tegen zit en dan komt de counter en die is goed, dan is het 1-3. Maar voorlopig mag Ajax nog blijven hopen dat het misschien wel... Een puntje kan halen in deze wedstrijd. Die natuurlijk ook al na 50 minuten dik en dik beslist had kunnen zijn. Zo eerlijk moet het ook zijn. Maar voorlopig is het maar 1-2. Kaka gaat naar de kant. Dat is niet raar. Als u weet wie erin komt, dat hadden we al gezegd. Meesoet, Euzili. Euzili dus op het middenveld. En Xavier Alonso zet alles en iedereen nog even goed neer. Terwijl Kaka dodelijk vermoeid zo oogt hij naar de kant uh, uh, huppelt. En uh, nu ook nog een dikke knuffel geeft aan. Uh, Mesut Ozil en Ozil dus uh, zijn plekje gaat innemen. Uh, rechts op het middenveld in de buurt van uh, sporksleden. Dag, ik ben sporksleden. u bent Ozil. Aangenaam kennis te maken. Uh, Wie zegt u? <laughs> de bekende sporksleden. kent u die niet? Uh, sporksleden heeft alweer twee keer balbezit. Ja, Benzema jaagt wel, maar de rest niet meer. Nu dan, uh, ja, Ronaldo kijkt. En, uh, maar wat dus ook heel prettig is voor Ajax, dat het uh, nu 2-1 staat... Terwijl Siem de Jong even aangetikt wordt. Dat nu Real Madrid niet even kan zeggen. We doen het rustig aan in de tweede helft met het oog op Barcelona. Want even nog rustiger aan. En je staat gewoon op 2-2. Ja, ik heb even de serieuze kansenverhouding nu naast elkaar gezet. Er komt Ajax in deze hele wedstrijd tot, laten we zeggen, in het beste geval drie behoorlijke kansen. Real Madrid komt in de hele wedstrijd tot. Elf, twaalf echt goede kansen. Dus dan is het eigenlijk ook niet gek dat de... Tegenpartij flink voor zou moeten staan. Dat is dus niet echt flink. 2-1. Maar dat ze voor staan is niet raar. Ajax mag blij zijn dat het nog leeft. Maar ja, zolang het leeft zijn de kansen. Terwijl Blind nu een lange trap van achteruit van al de wereld slecht verwerkt. Dat deed hij een paar minuten geleden overigens briljant. Toen lag de bal na zo'n trap over 30 meter. ineens stil op zijn linkerbeen. Voet liever. Maar nu gaat hij over het doel van. Casillas die een doeltrap mag nemen. Maar het feit dat Real wat tijd rekt en rustig de tijd neemt. Bij wissels en dat nu ook Casillas rustig de tijd neemt bij het nemen van de doeltrap, Dat geeft toch wel aan dat ook Madrid voelt dat Ajax in de wedstrijd is gegroeid. En Ajax heeft weer balbezit via Boerrichter. Maar hij krijgt bal niet, de bal niet bij uh, Ryan Babel. Wordt de bal weer hard weggetrapt. Ook dat is een verschil met uh, eigenlijk het grootste gedeelte eerder in de wedstrijd. Dat uh, Real Madrid toch ook vaak de bal nu... Naar voren rond. Sporksleden speelt de bal. naar de opkomende deli Blind. Ik vind dat Blind een uitstekende wedstrijd speelt. Uh, probeert de bal richting Babel te spelen. Doet hij goed. En dan uh, zowel Babel als uh, Sergio Ramos onder de bal door. En is het Marcelo die bij de cornervlag de bal onder controle krijgt. En dan gaat hij liggen. En dan zegt Babel ik doe helemaal niets. En dan zegt uh, uh, Marcelo tegen Babel. Ja maar je mag die shirtje testen. En dan moet uh, Babel weer lachen. En dan... Zijn we weer vrienden en krijgt Real Madrid een uh, vrije trap? Gaat Real zo dadelijk nog een keer wisselen? Komt uh, Sami Kedira erin? Ja, het zijn ook wel namen, hè? dan ga je gewoon even wisselen. Di Maria, Eusil en Kedira komen erin. En dan laat je Iguain en Modric gewoon nog even op de bank zitten voor een volgende keer. Ja, dat kan als je heel veel schulden maakt en dat toch uh, toe, uh, toegestaan wordt ook. Ja, dat is krankzinnig. Op kleinere schaal gebeurt het natuurlijk ook omgekeerd. Hoewel Ajax geen grote schulden maakt. Maar in Nijmegen zullen ze zeggen, ja dat is lekker. Dan zit de Schöne hier op de bank. Zo werkt het natuurlijk altijd wel een klein beetje te voetballen. Maar het slaat bij Real natuurlijk wel behoorlijk door. Zeker als je een half miljard schuld hebt. Sabi Alonso glijdt weg als hij paast. De bal komt wel aan aan de rechterkant van het veld bij Di Maria. Of uh, ja, dat is Di Maria. Die geeft de bal voor. Er wordt gekopt door al de wereld met name. Voordat Benzema dat ook. Kon doen. Die wilde wel graag, maar dat lukt niet. Er komt de bal voor de voeten van Babel. maar die staat bij zijn eigen cornervlag nu. Goede trap nog. Hoesen wil de bal op zijn borst aannemen, dat lukt maar half. Want die stuit het weer vanaf die voor de voeten van Marcelo. Die zet hem voor. Daar loopt Di Maria vanaf de buitenkant wil naar binnen. Maar kan net niet koppen. De bal zelt er voorbij. Blind was meegelopen. En blind mag, als de bal over de zijlijn is gegaan, aan de andere kant gaan gooien. Maar dan wordt er eerst nog gewisseld. En is ook dit een logische wissel. Want ook daarmee hou je zeg maar het systeem in stand aan de kant van Madrid. Kadira in de ploeg. En dan gaat er een controleur uit. En dat is in van geval SCN. Ja. Goede voetballer uh, erin. Goede voetballer eruit. En uh, Kadira, de Duitser. Voor Ganees. De inbord staat nog voor Ajax. Ik kijk naar het scorebord. Ik zie uh, 1 voor Ajax. 2 voor Real Madrid. En ik zie 78 minuten gespeeld. Nog 12 minuten dus. Uh, er kan zomaar een verrassing in zitten. Een puntje hier pakken tegen Real Madrid zou heel mooi zijn. Uh, maar zover is het nog niet. Maar Ajax is... Zeker in de tweede helft uh, goed bezig als Ajax weer balbezit via Boerrichter. Boerrichter moet, ik uh, wou net zeggen, bijna een slechte paas. Maar het is een goede paas. Van Rijn, die doet het uh, uh, ook uh, goed. Want die speelt de bal. Babel, Babel, houdt hem even bezig. Speelt hem dan naar Sime de Jong. Sime de Jong kijkt om zich heen naar Van Rijn. Van Rijn, balletje binnendoor zou kunnen. Van Rijn gaat pingelen en is de bal dan kwijt. Aan het eerste balbezit van Sami Khedira. En nu is het uitkijken geblazen... Want uh, het balbezit is voor Cristiano Ronaldo en Benzema. We zijn weg. Benzema is weg. Dan komt Eugil uh, mee. De bal gaat naar Cristiano Ronaldo. 18 meter gedraaid ja. schot. Ja. Schitterende goal. 1-3. En dat zou het dan toch normaal gesproken moeten zijn. In de 79 e minuutje voelt het aankomen. Dat de bal vanaf de zijkant naar binnen gaat. Cristiano Ronaldo staat net een meter of 2-3 buiten het strafschopgebied. Net niet helemaal recht voor het doel. Maar ietsje aan de linkerkant. En hij krult hem in de verre hoek om... Doelman kent het Vermeer heen. Het past precies. En voor de mensen die wel eens voetbalspelletjes op de Playstation spelen. Nou, zo'n goal. Maar het balverlies van Van Rijn. Hier vlak voor onze neus. Aan de zijkant. Is dodelijk. Dat mag nooit gebeuren. Hij heeft twee, drie mogelijkheden om de bal af te geven. En raakt hem kwijt. Ja, en als je hem dan kwijtraakt met Benzema en Ronaldo. Die met z'n tweeën vandoor gaan. Benzema geeft hem aan Ronaldo. En de manier waarop hij hem langs. Uh, Vermeer Krult is natuurlijk wonderbaarlijk schoon. Maar het begint bij de fout bij Van Rijn. Ja, helemaal eens. Die uh, mag je niet maken op dit niveau, heet het dan. Maar Ajax maakt ze wel. Dat geeft allemaal aan dat je als ploeg toch net ergens anders staat. Want de tegenstander is allemaal geen verrassing. Bob zit voor de Amsterdammers nu met uh, Babel. Die hem even teruglegt in de middencirkel naar Sporksleden. Sporksleden breed naar Mooij zanden. Mooi zanden. naar Blind. Nog een minuut of 10-1-3. Dat lijkt zoals gezegd beslist onder de normale omstandigheden Pepe. Verdedigd uit. Dan komt de bal voor de voeten van... Uh, wat, je, wat gebeurt er achter ons? Er zitten mensen heel hard nog steeds om die goals. Ja. Collega's van de Spanjaarden. Ja. mis het oh, je nu van Aldewereld. Cristiano Ronaldo 1-4. En ze wordt het oei, toch oei. nog een grote uitslag. De bal schiet door. O. De bal schiet door. En uh, ja, Aldewereld doet eigenlijk niks. Of Moisande doet eigenlijk niks. En dan komt de bal voor de voeten van Ronaldo. Dan moet Vermeer in alle eil zijn doel uit. En... Zegt Ronaldo, weet je, ik stift hem wel over de keeper heen. En dan is het ineens 1-4. En dan hebben we een fase gehad waarin je echt dacht... van nou, misschien nog, komen we nog wel in de buurt van de 2-2. En dan vijf minuten later is het 1-3 en 1-4. En is het totaal gedaan. Ja, zo gaat dat dus. Drie keer weer Cristiano Ronaldo. Het is een onwaarschijnlijk fenomeen. Wat kan die man voetballen? Uh, even kijken. In de league zes wedstrijden gespeeld. Zes doelpunten gemaakt. In de Champions League. Twee wedstrijden gespeeld. Vier doelpunten gemaakt. En het seizoen is nog zo jong. Ja, het, uh, ik kan niet anders zeggen. Geweldig gedaan. Maar ook hier ging weer een foutje aan vooraf. Uh, Ajax staat dus 4-1 opeens achter. Van 1-2 naar 1-4. Tweemaal Cristiano Ronaldo. Kijk hoe het bij andere velden is. Bij Frank Wilaert. Nou, het is niet echt een doelpuntrijke periode waar we in hebben gezeten. Maar ik uh, kan wel melden dat Manchester City het in, op eigen veld behoorlijk lastig heeft tegen Borussia Dortmund. Het is al 1-0 voor de Duitsers dankzij die goal van Royce. En het is dat City hard op doel heeft staan. Die Joe Hart staat echt geweldig te keeper tegen Borussia Dortmund. Hij houdt de schoten uit van Royce, van Gutsen en van Lewandowski. En. Uh, hij deed het al in de eerste helft een aantal keren van kutsen. Bal Een aantal keren tegen de paal aan tikken. En bij Manchester City vraagt iedereen zich intussen af waar blijft Tevez. Want de keuze natuurlijk voor Aguero en Zeko dat is legitiem. Maar als je Tevez op de bank hebt zitten, Balotelli is inmiddels ingevallen. Dan moet daar natuurlijk wel wat mee gaan gebeuren. City op achterstand tegen Dortmund van de Wiel trouwens. Intussen gewisseld bij Paris Saint-Germain. Doelpunten op andere velden zijn er niet. We gaan weer terug naar de Arena. 1-4, vrije schop voor Ajax. Wordt onschadelijk gemaakt door Xabi Alonso uit een vrije schop van Christian Eriksen. Ajax heeft gewisseld. Lukoki voor Babel in het elftal gekomen. Dat is om des keizersbaard. De scheidsrechter blaast op zijn fluitje omdat uh, Siem de Jong en Peppe nog even wat ruzie met elkaar lijken te hebben. Als de bal over de zijlijn is gegaan en Ajax een ingooi mag nemen. Ja, 1-4, dat zijn toch plotseling hele duidelijke cijfers. Als je alle kansen in deze wedstrijd na naast elkaar legt, dan kan je ook niet zeggen dat het onterecht is of geflatteerd. Want uh, Madrid heeft echt de mogelijkheden gekregen om veel goals te maken. Dus gek genoeg is dit helemaal geen rare score, 1-4. Maar uh, ja, nou ja, zoals gezegd, van 0-2 naar 1-2. En plotseling een opleving en echt nog een flinke kans te grozen van ze op de gelijkmaker. En dan in een paar minuten tijd ook weer door domme fouten 1-3 en 1-4 om je oren krijgen. Dat, ja, dat uh, haalt de sfeer toch wel behoorlijk weg uit het stadion. Ik, uh, we hebben het in de rust over gehad. Uh, mannen tegen jongens. En toch is dat nog steeds het geval. Je ziet, de foutjes worden dermate... Goed afgestraft. En fouten mag je niet maken. Uh, dat hebben we in de eerste helft gezien. En dan mag Real Madrid veel sterker zijn. Maar door de fouten van uh, uh, Ajax zijn toch veel doelpunten ontstaan. Ze hebben het uitstekend gedaan bij die 1-2. Hing het echt in de lucht, die gelijkmaker. Maar dan uh, was het het foutje van Van Rijn dat uh, voor het doelpunt van Ronaldo zorgde. En meteen daarna de 1-4. En dan is die wedstrijd gespeeld met nog 7 minuten te gaan. Is het inderdaad om des Keizersbaard de staart, de viool of hoe je het ook maar wil noemen. Het staat 1-4, oftewel 4-1 voor Real Madrid. En Real Madrid gaat duidelijk naar de zes punten met balbezit wel voor Ajax via Eriksen. Staart, viool, nee. Anderen zou ik niet meer weten eerlijk gezegd. <laughs> balbezit voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Uh, Hoessen wil nog wel, die uh, wil een bal voorgeven, dat lukt niet. Maar haalt er wel een hoets op uit en dat is dan... Nog een pleister uh, op de wonde voor Ajax om in de 84 minuut nog een corner te mogen trappen. Dat geeft in ieder geval een mooie weer de gelegenheid om zijn plaatsje bij de tweede paal op te zoeken. Daar stond hij totaal vrij om de toen 1-2 in te koppen. In minuut 56 van de wedstrijd, nu zullen ze hem toch wel een klein beetje in de gaten houden. Al de wereld is mee en Hoesen staat er uiteraard dus de hoekschop komt indraaiend. Kijken wat dat oplevert, Dan komt die bal bij de eerste paal zo knap uh, uh, weggewerkt door Ben Zemba. Uh, dat deed hij knap. Uh, eventjes uh, zijn been uitstekend. En uh, met zijn hak de bal weg. En, uh, nog een keer balbezit voor Ajax. Bal bij Hoessen. Hoesse in de, het strafschopgebied. Geeft die bal goed voor. Maar er staat helemaal niemand. Daar had nou uh, bijvoorbeeld uh, uh, Ricardo Verijn uh, kunnen staan. Een uh, wegleiertje van Lukoki. Balbezit. Ja, dan gaat het weer snel helemaal naar de rechterkant. Naar Benzema. Die loopt uh, long uit zijn lijf. Maar heeft die bal wel binnengehaald. Voor het doel staat Ronaldo. Ronaldo. oei, oei. Goed verdedigd. Door Deli Blind nu wel goed naar de man te kijken. Bal over de achterlijn. En uh, geen corner. Dat wilde Ronaldo nog graag. En uh, dus balbezit voor Ajax. En geen 1-5 matchcenter met Frank Wielaard. Want een goaltje gevallen in de groep A bij Porto tegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain één kans gehad voor via Ibrahimovic. Dat was een hele mooie kans. Maar de andere kansen waren allemaal voor Porto. En uiteindelijk is het James Rodriguez die hem erin schiet. In de 83 e minuut komt Porto op eigen veld op voorsprong tegen Paris Saint-Germain. We gaan weer terug naar de arena, naar Bas en Indy. paar even erop bleek dat Cristiano Ronaldo geblesseerd was geraakt. na die ingreep van zo even, maar dat valt op wel mee. Dat leverde zelfs van het publiek nog gejuich op. Dat is wel heel slap. Maar vooruit maar zo gaat het tegenwoordig mooi Dan de paas naar Lukoki. Bal binnendoor, maar Marcelo is snel genoeg om dat op snelheid te herstellen. En gaat dan min of meer op de achterlijn staan pingelen. En doet het dan zo slim dat de bal uiteindelijk via Lukoki over de achterlijn gaat. En dan gewoon de doeltrap gaat volgen voor Cassias. Dus 124 Champions League wedstrijden achter zijn naam vanavond. Zoals gezegd, er is bijna in zijn eentje net zoveel als het hele elftal van Ajax. Zeker nu Babel er niet meer bij, bij is, is dat letterlijk het geval. Ja, nou ja, dat vertelt eigenlijk het verhaal. Een deel van het verhaal wordt verteld dat de ene begroting geloof ik 60 miljoen is of 70 en de andere 580. Uh, met bijbehorende schuld. Uh, ik geloof dat Cristiano Ronaldo, als die door Ajax zou moeten worden betaald, dan is de begroting op. <lacht> ja, uh, zo is het. Cristiano loopt nu weer achter een bal aan, maar die wordt gevangen door Vermeer. Hij heeft ook drie keer gescoord vandaag, Cristiano Ronaldo. En in de laatste minuut in de eerste wedstrijd tegen Manchester City... Die dus met 3-2 gewonnen. Ajax 1-0 verloren van Dortmund. En nu 4-1 achter in de slotfase tegen Real Madrid. En uh, ja, dan begint het toch al uh, bijzonder lastig te worden. En zal de blik met name op de derde plaats moeten worden gericht door Ajax. Om toch op een of andere manier in Europa verder te gaan. Danny Hoese probeert langs te gaan. Maakt de overtreding op Sergio Ramos. Nou, daar kun je ook uh, bijschrijven. Krijgt een tik tegen de billen van uh, Sergio Ramos, Danny Hoese... Uh, ja, hij heeft er aan mogen ruiken nu. Voor het eerst en dat zal zeker naar meer smaken. Maar een overwinning uh, levert het uh, helaas voor Ajax-Doppels. Benzema de bal laat gaan en die Maria de bal op maat geeft aan Cristiano Ronaldo. Die staat in het strafschopgebied, probeert hem binnen door te geven aan Arbeloa. En daar zit uh, de goed meeverdedigende boerrichter tussen. En via Blind gaat de bal naar voren, maar kan Eriksen de bal niet onder controle krijgen. En dus kan uh, Sami Khedira het uh, heel rustig oplossen... En doet Real Madrid het weer rustig aan met Xabi Alonso? Het geloof bij Ajax is uiteraard weg. Dat is niet zo gek. Dat was eigenlijk vanaf de 1-3 al het geval. De 1-4 veranderde daar al niet zo heel veel meer aan. Dus zo is het uitspelen geblazen. 88 minuten. Over het algemeen ken ik scheidsrechters die in de Champions League fluiten. En zeg maar onder directe curatelen, zou je bijna mogen noemen, staan van de UEFA. En echt goed in de gaten worden gehouden als mensen die dan... Echt volgens de letter van de wet fluiten. Dus er komt gegarandeerd nog extra tijd bij ook flink. Ook al doet het er niet meer toe. Terwijl Cristiano Ronaldo nog een keer zou kunnen uithalen. Maar net de bal niet onder controle krijgt. En teruglegt te op Euziel. 20 meter van het doel. Korte combinatie dwars door het midden. Marcelo. Bal terug naar Uziel. Dat mislukt net. En zo wordt er doorrollen de doorrollende bal opgevangen door Kenneth Vermeer. Ik bedoelde met de vorige zin Dus eigenlijk, u bent niet binnen nu een twee minuten van ons af. Want uh, er komt extra tijd bij ook. Dat heeft voor de wedstrijd allemaal niet meer zo ongelooflijk veel zin. Real Madrid jaagt Al de wereld nog een keer op. En Al de kan de bal kwijt aan de zijkant bij Van Rijn, die koel cool blijft en hem inlevert bij Lucoki. Lukoki hier goed gepaast. En dan uh, gaat Simon de Jong de bal teruggeven op Lukokie. Lukoki nu lopen het. Ga, ga die actie maar aan proberen. Maar ja, hij doet wel een paar aardige bewegingen. En nu gaat hij de achterlijn zoeken. Moet de bal goed voorkomen, komt goed voor. En dan wordt hij uh, moeizaam tot uh, hoeks op de hoek de Arbelo. Maar dit was een goede actie, zoals het eigenlijk hoort, zoals ijs hoort, te voetballen met die buitenspelers uh, naar buiten trekken en uh, dan uh, een goede voorzet geven. Maar uh, dat hebben we toch uh, te weinig gezien. Ik denk dat Hoese echt wel zo'n mannetje is die ook in de lucht zijn man staat. En eens kijken wat hij uh, nu kan doen. Hij staat uh, te ver naar voren uh, voor uh, het uh, mooie, mijns inziens. Nou, hij gaat hem dan uh, kort, nee, niet kort. De hoekschop van Eriksen vanaf de linkerkant. Ja, Van Rijn is mee. Bij de tweede paal komt nu al de wereld. Daar gaat de bal niet komen. Die wordt weggewerkt. Opnieuw opgevangen door Eriksen. Die kopt hem dan. Ja, eigenlijk meer op doel dan dat het als bedoeld is. En dan komt die bal in de handen van Casillas en heeft dat allemaal niet zo heel veel zin gehad. Er kan de vroeg uit Madrid nog een keer snel gaan uitbreken. Als de bal bezit voor Kedira is, aan de linkerkant ligt wat ruimte bij Marcelo. Marcelo, Benzema wil de bal buiten spel. Als de paas komt, maar de paas komt niet aan. Want het gaat via het lichaam van Blind over de zijlijn. Benzema liep, en zo hoor je dat ook eigenlijk wel te doen, zeg maar, in de lijn van de verdedigers mee. En dan kun je wijzen en als dan de paas komt ben je op volle snelheid. Dan sla je ineens, maak je een bocht en dan ben je weg. Omdat die verdedigers natuurlijk in de regel stilstaan en jij niet. Dat levert een ingooi op. Die is genomen. Cristiano Ronaldo wil langs uh, Moisander pingelen. Dat lukt niet. Moisande een veldstunt op de bal. Dan blijft Cristiano Ronaldo liggen. Dat zullen ze bij Real vervelender vinden dan dat Ajax mag gaan aanvallen. Lukaku wil om Sergio Ramos heen. Dat lukt niet. En Cristiano Ronaldo kijken we daar maar naar. Is dat echt wat of stelt hij zich een beetje aan? Hij keek meteen... Uh... Niet of zijn haar goed zat, maar of hij, uh, hij deed zijn sok naar beneden... om te kijken of er een noppen te zien waren. Dat je dat dan aan de scheidsrechter kon uh, laten zien. Als je haar altijd goed zit, hoef je natuurlijk ook sowieso niet te kijken. Nee, precies. Niet. Ik kan me niet voorstellen dat hij een spiegeltje in zijn achterzak heeft. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. <laughs> nou, dat heeft hij niet in ieder geval. De scheidsrechter uh, heeft aangegeven extra tijd. Maar ik heb uh, de man met het bord nog niet uh, gezien. En ik denk dat het ook niet al te veel zal zijn. Want we hebben dan wel zes wissels gehad... Maar weinig uh, uh, oponthouden vanwege blessures of iets dergelijks. En het staat 4-1. Het publiek heeft zich toch wel vermaakt. Want laten we wel zijn. We hebben een fantastische ploeg gezien. Met uh, 4-1. Uh, uh, uh, drie mooie doelpunten van Ronaldo. Een wereldgoal van Benzema. En balbezit voor Real Madrid via Xabi Alonso. Real dus uh, zes punten na deze wedstrijd. We gaan even kijken bij Frank. Want, daar valt wat te melden in die andere groepswedstrijd. Manchester City tegen Dortmund. Manchester City komt terug vanaf de penaltystip. Aguero maakt een omhaal en daar maakt Hummels Hens. Vervolgens Balotelli net ingevallen op de penaltystip. Gaat even de discussie aan met Weidenfeller, Of liever Wijdenveller gaat de discussie aan met Balotelli. Maar Balotelli is niet te vermurven. Blijft ijskoud, maakt de penalty. Maakt daarna nog even niet zo babbelige gebaar naar Wijdenveller. Het is 1-1 bij Manchester City tegen Dortmund. En bij Schalke is iedereen in mineur, want... In de negentigste minuut, Camara 2-2 bij Schalke. Terwijl net daarvoor Huntelaar een enorme kans miste om de 3-1 en daarmee de beslissing binnen te schieten. Schalke dus 2-2, Manchester City Dortmund 1-1. We gaan weer naar de Arena. Slotseconde 1-4, Ajax Madrid. De penalties vliegen er dus uh, ja, niet hier, maar op de andere velden wel in. Speelde 1-4 gemiste strafschoppen, dat kwam eigenlijk ook niet zo vaak voor nog in de geschiedenis. Hoekschop voor Real Madrid wordt uh, voorgegeven. Oh, Dan trapt Sabi Alonso over de bal heen. Het was wel een aardige variant. want De bal bleef op de grond en kwam eigenlijk gewoon strak voor. Ajax mag nog een keer uitverdedigen. Zoals gezegd, het zijn de slotseconden. We zitten dik in de extra tijd. en De wedstrijd die natuurlijk al een poosje gespeeld is. Eigenlijk vanaf de 79ste toen Ronaldo 1-3 maakte. Een minuut later gevolgd door de 1-4. Ja, het is... Uh, we maken er wel grapjes over. Omdat het natuurlijk ook wel een soort... Mannetje is er een icoon. En niet altijd in positieve zin. Maar het is wel een ongelofelijke topspeler. Ja, blijkt wel weer, ook in deze wedstrijd, uh, mooie doelpunten gezien. En uh, voor de voetballiefhebber is het natuurlijk wel smullen als je naar Real Madrid mag kijken. Uh, want het is een, een wereldploeg, een uh, belangrijke kandidaat weer. Niet alleen voor uh, de titel in Spanje natuurlijk, samen met uh, Barcelona, maar ook voor de Champions League. Die willen ze heel graag winnen. Ze zijn goed op weg, 3-2 winst uit bij Manchester City. En nu uit bij uh, Ajax, een uh, 4-1 overwinning. Dan uh, doe je het gewoon uitstekend. Uh, het hoeft al bijna niet meer wat heet. Het hoeft al helemaal niet meer. Het werd 0-1 in de 42e minuut door Ronaldo. Benzema, prachtig volmaal net na rust. 2-0 voor Real. Toen kwam Ajax terug in de wedstrijd via Moy Zander. En dat deden ze helemaal niet slecht, want Ajax kreeg kans op de 2-2. Maar Ronaldo in de 79ste en 80ste minuut zorgt voor de eindstand 4-1 voor Real Madrid in de Arena tegen Ajax. En die Houtkamp en Bas Tegeler vanuit de Arena. Het is inmiddels vijf minuten over half elf. Tijd voor het uitgestelde nieuws. Martijn Nijhuis. In Brussel praten de ambassadeurs van de NAVO-landen over de inslag van een Syrische mortier in Turkije. Daarbij kwamen eerder vandaag vijf Turkse burgers om. Turkije zegt dat het als reactie militaire doelen in Syrië heeft bestookt. Onze troepen in de grensregio hebben meteen gereageerd op deze schandalige aanval... in lijn met de internationale regels. De doelen zijn geïdentificeerd met radar, staat in de verklaring. In de provincie Flevoland hebben vier gedeputeerden per direct hun functie neergelegd. Deden ze tijdens een vergadering van Provinciale Staten... over het mislukte natuurproject Oostvaarders Volt.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 Sommige van diegenen veroorzaken een fout in een eiwit en daarmee een verstandelijk handicap. Nu kan makkelijker worden achterhaald waarom iemand verstandelijk gehandicapt is. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft een bezoek gebracht aan het tentenkamp in de wijk Osdorp. Daar zitten sinds vorige week uitgeprocedeerde asielzoekers die protesteren tegen een uitzetting. Het zijn er inmiddels veertig. Er wordt geklaagd over een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Volgens de burgemeester is het recht op demonstreren belangrijk, maar moet de veiligheid wel voorop staan. Inmiddels is er een wc geplaatst, dan heeft het stadsdeel het terrein laten schoonmaken. Het weer vannacht is droger, tegen de ochtend opnieuw regen, vooral in het zuidoosten. Maximum temperatuur 15 graden. Dit was het NMS Journal. laatste deel van deze lange uitzending van Langs de Lijn op de woensdagavond. Met daarin dus de wedstrijd Ajax-Real Madrid eindigde in 1-4. Morgen dan speelt PSV zijn tweede groepswedstrijd in de Europa League. Na de 2-0 nederlaag tegen Dnieper in Oekraïne is het Italiaanse Napoli in Eindhoven de volgende tegenstander. PSV-coach Dick Advocaat mist Tim Mattafs, Jetro Willems, Mathias Jurgensen en Orlando Engelaar. En daarom kan de 18-jarige Jurgen Lokadia, die afgelopen zondag als invallers een debuut maakte tegen Napoli weer rekenen op speeltijd. Hij scoorde tegen VVV drie maal binnen een kwartier. Dat was een unieke prestatie. Um, ik besefde niet in het begin. En uh, toen ik thuis kwam had ik wel zo van dat het iets groots was, zeg maar. Maar het uh, ja, allemaal was het toch echt gewoon genieten zondag. Vooral genieten, ja. Hoe heb je het geflikt, drie goals in zo'n korte tijd? Ja, ik weet niet. Gewoon door mijn medespelers, door mezelf, maar vooral door de medespelers. Uh, ja, ik had gewoon geluk ook aan mijn zijde. En daardoor had ik die goals gemaakt. Wat zegt het over jouw kwaliteit? En wat voor type spits ben je als je jezelf zou moeten omschrijven? Ik denk uh, een echte afmaker. Uh, ik heb over medespelers. Ik ben tweebenig. Uh, ja, koppen kan nog wel beter. Maar voor de rest, ja, ik heb wel alles een beetje. Hoe ging het zondag zelf, uh, meteen na de wedstrijd, de, de televisie, iedereen wilde jou graag interviewen. Maar Dik Advocaat zei van nou, nu even niet. Maar jouw medespelers, en, en wat gebeurde er met je? Um, ja, gewoon in klikken, gewoon echt genieten. Veel praten met elkaar en uh, ik ben goed opgevangen door de spelers. Ik heb uh, met Mark van Bommel gesproken, met uh, Jermaine Lens nog. En die zeiden gewoon dat je rust moet blijven en dat, uh, dat je verder moet. Is dat belangrijk dat je niet meteen nu denkt van wauw, dit is te gek uh, dat je nog een lange weg te gaan hebt? Is het goed dat dat soort jongens dat tegen je zeggen? Ja, zeker. Um, ja, hun is met zulke situaties, want dan heb ik ervaring daarmee. En um, ja, zegt gewoon dat je rustig moet blijven en dat je verder moet, dat je niet op, in het verleden kan blijven leven. Maar, het is okay. mooi dat je dat, uh, dat geflikt hebt, maar je moet ook verder gaan. Ja. Vond je niet jammer dat je, dat je uh, niet naar de televisie mocht en dat je je verhaal mocht vertellen? Vond je het goed van Dick advocaat dat hij dat zei? Ja, aan de ene kant wel, ik had, uh, ik had echt geen besef wat ik gedaan had. En, uh, waarschijnlijk had ik wel iets geks op de vee gezegd. Waarschijnlijk. Dus, nee, aan de ene kant is het wel goed van hem. Hoe gaat het verder voor je, denk je? want uh, bedoel, Je hebt er nu al mogen ruiken, je had al een paar keer ingevallen. Uh, wat wil je en wat zijn je ambities? Um, ja, ik hoop dat ik uh, in de loop van het seizoen vaker kan invallen. Dat ik uh, meer minuten kan maken. Maar ik ga nergens ga vanuit. Ik, ik heb uh, twee sterke concurrenten. En uh, die zijn gewoon verder mee op dit moment. Ja, vind je dat? Ja, we zijn wel verder. In welke zin? Mee. Ja, gewoon qua ervaring, qua, qua afmaken, qua teamspeer, ook allemaal. Kijk je in die zin ook goed naar die jongens, dat je, dat je daarvan wilt leren? Ja, zeker. Ik kijk veel naar Jameelens. Ik kijk ook veel uh, naar Timmerthas. Ja, die doen, uh, die doen goede dingen op trainingen, wat ik ook overneem van hun. Uh, nou heb je dus morgen een mooie wedstrijd tegen Napoli. Jij hebt dit meegemaakt in de Eredivisie. Maar heb je nou enig idee hoe het nu verder gaat... Uh, Zit je op de bank morgen uh, of zit je op de tribune? Weet je dat al? Nee, dat weet ik niet. Ik ga, ik ga nergens vanuit. Ik heb, uh, ik heb mooie minuten gemaakt zondag. Maar ik kan niet uh, nog verwachten dat ik in één keer basis heb. Dus ik moet gewoon verder gaan waar ik bijwezig was. En ik uh, ben gewoon open. Gewoon. Ja, maar basis is inderdaad misschien een beetje ver weg nog. Maar stel je zou weer op de tribunes uh, moeten zitten. Dat lijkt me ook heel lastig. Ja, het is lastig. Maar het is ook aan de ene kant begrijpelijk. Ik ben niet uh, in één keer Ronaldo geworden of iemand of mensen. Dus... Ik moet gewoon mezelf blijven en uh, gedeeldig blijven. Ja. Um, ik las dat je misschien je contract hier bij PSV gaat verlengen. Kun je daar nog iets over vertellen? Wat, wat zijn je ambities en, en in welk stadium zitten die onderhandelingen? Um, ik voel me goed op het moment bij PSV. En ik heb ook gewoon vertrouwen dat ik uh, hier, ga, hier ga blijven. Dat vandaar dat ik een uh, meerjarig contract ga hier tekenen. Dat is wel zeker dat je dat gaat doen? Ja. Dan komen jullie gewoon uit? Ja, het is, uh, het is al klaar. Ja. Is al klaar. Um, tot slot, met welke spit mogen we je nou gaan vergelijken? Uh, wie, wie is jouw uh, grote voorbeeld? Um, Brokbaas bijvoorbeeld. Zegt, uh, sterke jongen? Ja, sterke afmaker. Heeft alles wel. Dus daar wil jij naartoe, die wil jij achterna? Ja, uiteindelijk wel, ja. Jurgen Lokadia was dat de PSV-spits. Hij was in gesprek met Martin Vriesema. Die vroeg ook nog even aan aanvoerder Mark van Bommel... wat hij van die speler vindt. Nou, Het is een hele rustige, stabiele jongen... die ik nu uh, twee, twee, drie maanden meemaak. Zoals hij op het veld is, zo is hij ook daarbuiten. Heel uh, simpel, in de goede zin van het woord... En uh, no-nonsense, daar, uh, daar hoef je ook geen zorgen om te maken dat hij uh, gekke dingen gaat doen. Ja. Ik vroeg hem, wat is nou zeg maar jouw grote voorbeeld, jou, jouw je jouw spiegel? Toen, toen noemde hij Drogba, dat is een van zijn helden. Is natuurlijk allemaal heel vroeg en, en heel lastig in te schatten. Maar is het een jongen met die potentie? Zou dat er ooit uit kunnen komen? Ja, dat weet je nooit. Uh, en natuurlijk, drie goals. Iedereen springt er bovenop. Uh, dat is ook heel normaal. Uh, maar hij is een hele nuchtere jongen. Die me ook wel een beetje, uh, ja, dan ga ik hem ook wel misschien wel een beetje een bijnaam geven, ook wel een beetje doet denken aan in de zaken. Met zijn loopacties, op het moment dat er een voorzet komt, staat hij altijd op de goede plek. Hij maakt goede loopacties, ook de eerste goal die hij maakt, dat komt hij heel goed voor zijn man. Dan kan hij ook wegblijven, maar hij maakt de juiste, juiste keuze. En dat zag je ook bij die, uh, bij die derde goal en bij die tweede goal, dan zie je gewoon dat hij, dat hij goed staat, dat hij... Het juiste moment met de juiste, juiste benen de juiste beweging maakt. Ja, Dan merk je wel dat het echt een, een goaltjesdief is. Mark van Bommel met lovende woorden over Jurgen Locadia. Hij deed dat in gesprek met Martin Vriesema. Morgen dus PSV in de tweede groepswedstrijd van de Europa League tegen Napoli in Eindhoven. Vanavond allerlei wedstrijden in de Champions League. Van Ajax weten we inmiddels alles 1-4 verloren op eigen veld van Real Madrid. In het matchcenter zit nog steeds Frank Wilaat. Frank, je hebt gekeken naar die andere wedstrijden. Hoe staat daar afgelopen? Ja, we gaan gewoon even van onder naar boven. Vanaf groep D naar groep A, Ajax Real Madrid. 1-4 in groep D. Zoveel hebben we allemaal meegekregen. Manchester City in de laatste officiële speelminuut. Nog gekomen bij Borussia Dortmund via Balotelli. Vanaf de penaltystip. 1-1 wordt het daar. Dat betekent dat Real Madrid met de volle winst naar twee wedstrijden aan de leiding gaat. Gevolgd door Borussia Dortmund met vier punten. City derde, één punt Ajax, nul punten vierde. Dan gaan we naar groep C. Daar waren Zenit en Milan al een hele tijd klaar waren... met de wedstrijd 1-goal van Emanuel Son. Goed genoeg voor de overwinning van Milan bij, in uh, Rusland. 2-3 werd het daar voor Milan. Anderlecht, Malaga. Anderlecht dacht een kansje te hebben met Nuiting, de ploeg van Van der Bron. Maar uh, Malaga oppermachtig 3-0 gewonnen door de Spanjaarden. Dat betekent dat Malaga aan de leiding gaat. Milan daar tweede is in groep C. En Anderlecht nu derde met één puntje... In groep B, daar waren Schalke op het laatste moment nog de 2-2, moest toestaan tegen Montpellier. Dat zijn dure puntjes, want Arsenal wint in de 94e minuut met 3-1, dankzij nog een later goal van Ramsey van Olympia Cos. gaat Arsenal in groep B aan de leiding met 6 punten uit twee wedstrijden. Schalke nu 4 punten, Montpellier 1 puntje en Olympia met 0 punten onderaan. En dan de laatste groep, Porto tegen Paris Saint-Germain 1-0 voor de. Portugese en Dynamo eh, Kiev tegen Dynamo Zagreb stond al heel lang 2-0. Daar is niets meer aan veranderd. Daar gaat eh, Porto nu aan de leiding met zes punten. Paris Saint-Germain tweede met drie punten. Gevolgd door eh, Dynamo Kiev ook drie punten. En Dynamo Zagreb met nul punten onderaan in de groep A. Dat zijn alle wedstrijden en alle standen van de Champions League vanavond. I wanna be drunk when I wake up.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 We halen het maar even weg met drunk, want Frank de Boer die staat inmiddels bij Jack van Gelder. Jack van Gelder in gesprek dus met de trainer van Ajax. Die uh, na de wedstrijd ze staan wel nog even te wachten. Dus wachten wij ook maar eventjes tot op het moment waarop Jack van Gelder kan beginnen. Over die wedstrijd dus Ajax-Real Madrid verloren door Ajax met 1-4 van Real Madrid. Jack van Gelder. Je moet uh, gefrustreerd zijn. <laughs> ja, niet zo'n beetje ook, okay. Want uh, je kan een heleboel lessen leren en je kan het ook allemaal proberen goed uit te leggen. In het begin gaat het gewoon overal fout op het veld. Ja, ik is van tevoren zeggen, je moet uh, je normale niveau bereiken of eigenlijk misschien wel ontstijgen. Nou, dat hebben we de eerste 50 minuten of 55 minuten zeker niet gedaan. En na de 2-1 dan, dan komt er een beetje hoop en dan krijg je nog een fantastische kans op 2-2. Op maar uiteindelijk we helemaal, hadden we niks verdiend, zeg maar. Uh, het was heel teleurstellend. Uh, omdat er vooral... Er lag gewoon heel veel ruimte om, om uh, goed te spelen. En ja, dat uh, stelde me diep teleur. Ja, want het begin uh, gewoon de bal van A naar B spelen. Ik wil nog niet eens zeggen dat C er ook nog bij moest. Het ging gewoon niet. Het lukte gewoon niet. Er zat geen overtuiging in. Nee, dus ja, of het nou ontzag was... Uh, dat zullen we morgen dan uh, moeten bespreken. Maar uh, het was in ieder geval niet goed. En... Maar het gaat me meer om, zeg maar. het was niet dat Madrid het goed storen. Nee, we gaven gewoon de bal gewoon heel simpel weg. Ja, en als je dan uh, tegen de gevaarlijkste counterploeg van de wereld bijna speelt... Ja, dan is het vragen om moeilijkheden en gelukkig blijft het dan heel lang nog 0-0. Ja, dan is het des te zuur dat je in uh, drie minuten over tijd dan uh, de 1-0 tegen krijgt. Want dan wil je eigenlijk wat recht zetten in de, in de rust. Nou, dat hoop je dan uh, te doen. Ja, na, na, volgens mij twee minuten ligt hij al uh, weer in het mandje. Ja, dan je, gaat het drie keer gaat het om een omschakeling eigenlijk vier keer. De eerste keer verliest Sana de bal volgens mij in de 42e minuut. Ja, en daarna is het weer de omschakelen. Ja, dan zijn we te naïef. Dan komt er een fase waarin de frustratie namelijk aan nog groter wordt. Want dan scoort mooi Sander. En dan zie je opeens een Ajax dat wel kan bewegen. Dat wel goed inpaast, dat wel op de goede benen inspeelt. Dat lijkt me heel vervelend. Ja, dat, dat is zeker frustrerend. en Nogmaals, ik weet dat ze het kunnen. En daarom is het zo frustrerend dat, dat ze dat niet hebben laten zien. Want er lag, er lag echt heel veel ruimte om dat goed uit te voeren. En, ja, en hoe dat dan nogmaals komt, ja, daar heb ik mijn vinger nog niet achter gekregen. Maar laten we hopen dat we dat de volgende keer een stuk beter gaan doen. Het verschil is natuurlijk enorm groot hè, met de Nederlandse competitie.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 Ja, maar dat is hun kwaliteit aan Dat spelers ook bij Madrid natuurlijk. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja, Terecht de te woorden van Frank de Boer, de trainer van Ajax... die dus had over zijn spelers uh, die het allemaal niet helemaal uitvoerden... zoals ze hadden afgesproken. Tijd voor Jack van Gelder om dan ook maar met een van die spelers te gaan praten. Een van de verdedigers. Deden Blind, wat is dit voor een avond? Uh, ja, niet uh, zo eentje zoals we, mee, zoals we voor de ogen hadden natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat we beginnen het begin uh, toch zoekende waren. Ze creëerden best wel veel kansen... En... We kwamen er op een gegeven niet uit. Maar ik denk, na een kwartier, twintig minuten zie je toch dat we steeds met een, een goede opbouw de, de, de vrije man vinden. En uh, ja, als we toch soms de, wat sneller van kant wisselden, dan waren we steeds vrij. En uh, zo kwamen we wel voorin, maar creëerden we eigenlijk geen kansen. En uh, ja, die goal vlak voor rust, dat is gewoon uh, extra zuur dan uh, hoe je dan de kleedkamer in gaat. En dan kom je naar buiten en dan, uh, ja, ik denk dat we, dat we best wel sterk beginnen. En uh, dan krijg je weer even een klap. Uh, uit, uit de spuervatting, dat je weet dat ze dodelijk zijn, uh, dat ze gelijk met z'n allen naar voren rennen als een gek. En ja, daar hebben ze gewoon de kwaliteit om het uit te spelen. En dan komt die goal van mooi, Sander. En dan komt opeens eigenlijk Ajax met bluff, met durf, met passing, gewoon met overzicht. Ja, dat is het ook. En uh, ik denk die goal, en dan is het zo zonde dat je dan uh, die tweede niet maakt met, uh, met Hoese. En ja, als hij erin gaat, dan is het weer een hele andere wedstrijd. Krijgen we misschien nog meer vertrouwen en... Uh, ja, het was uh, zo zonde dat we die, die, die goals weggaven. Behalve kwaliteitsverschil, was er ook te veel ontzag? Uh, hoe bedoel je voor... Nou, het kwaliteitsverschil is er. Maar er was ook, met name in het begin, ontzettend veel ontzag voor de tegenstander. Jullie durfden gewoon niet in te pasen. Gewoon hele normale dingetjes die je vanaf de E1 leert, zeg maar. lukte niet bij jullie? Ja, niet echt ontzag. Want iedereen weet wel, we hebben een paar keer tegen ze gespeeld. En iedereen weet hoe het is. Ja, maar toch. Ja. Misschien sluit het stiekem toch bij sommigen naar binnen. En ja, we zeiden hoe we tegen Twente hebben gespeeld en hebben opgebouwd. Zo moeten we het nu ook doen en dat kan. want Je zag dat we, als we eruit kwamen hoeveel ruimte er lag. Ja, net zo zonder dat we dat niet vaker deden. En, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, op die kans van Danny en, uh, en verder hebben we eigenlijk niet echt de kansen gekeerd. Dus... Even over jezelf. Het gaat heel lekker. Je bent heel steady als linksback bezig. Ja, ik draai in een steady seizoen. Ja. en uh, Tot nu toe gaat het goed en ik wil graag zo vasthouden... En, uh, ja, het is mijn taak, is gewoon een keer uitschakelen en uh, proberen aanvallend mee te doen. En uh, ja, tot nu toe uh, gaat het goed. Dus Ajax IJ laten weten je graag te willen houden? Uh, ze hebben laten weten uh, wat ook in de blaadje stond, dat uh, in december gaan we praten. Dus meer zeg ik er niet over. Goed, jongen. Oké. Okay. Blind bezig aan een goed seizoen, speelde een goede wedstrijd, maar toch uiteindelijk verliezen met 1-4 van Real Madrid. Drukke avond voor Jack van Gelder, want hij moest ook nog even naar de aanvoerder van Ajax, Sime de Jong.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 De aanvoerder van Ajax dus overduidelijk over die nederlaag tegen Real Madrid. Nog één keer. 1-4 werd het in die wedstrijd. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Nog een paar berichten. Evander Snow mag voorlopig niet voetballen. In afwachting van nadere onderzoeken volgende week... in het Amsterdamse Medisch Centrum houdt NEC Snow aan de kant. De wedstrijd tegen Ado Den Haag zal hij dus sowieso missen. Snow werd afgelopen weekend gewisseld in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het bleek dat hij last had van een hartritmestoornis. Sinds 2010 speelt hij met een defibrillator En dan een schaatsbericht. De schaatsploeg van Jack Ouri heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De naam van de geldschieter en de duur van het contract worden morgen officieel bekendgemaakt. Maar inmiddels is wel uitgelekt dat de naam Brand Loyalty is. De vorige sponsor Control wilde het contract na vorig seizoen niet verlengen. Sindsdien reed de ploeg sponsorloos rond. Trainingskap deze zomer werd uit eigen zak betaald. En voor de ploeg rijden onder andere wereldkampioensprint Stefan Groothuis en Annette Gerritsen. En dan nog een voetbalberichtje. Barcelona kan zeker acht weken geen beroep doen op Carlos Pujol. De verdediger liep gisteren in de Champions League wedstrijd tegen Benfica een elleboogblessure op. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat het gewricht uit de kom is geschoten. Zometeen kunt u gaan luisteren naar het Oog op Morgen met Klerie Polak. En morgen zijn wij er weer vanaf 10 uur met daarvoor in de lopende programmering PSV tegen Napoli en Helsingsborg FC Twente. Dat kunt u allemaal volgen op deze zender. Nog een prettige avond.